Heb even niets te doen, ik heb de hele week vrij Ik laat de afwas staan, leg er nog een boord bij ik Sta tot ver in de dag, maar niet tot s'avonds laat Schrijf een tekst of een lied, ben ik die gaat. Heb even niets te doen ik heb de hele week vrij ik laat de appel staan. Lekker nog een bot bij. Slaat tot ver in dag, maar wie tot zout ontslaan. Standaard zeg maar dus. liefde en die neigens op elkaar. Er niets te doen, ik ben de hele week vrij. Ik geef mijn lief een zoen en zeg werken, dat mag jij. Aangenaam, lazerust. De ware weg is zonder doen, ik neem nu op de plaats rust, al kreeg ik 100 miljoen. Fok de klok tijd ik ATV Ik schiet mijn wortels in de aarde Move alleen voor de wc De weg is zonder doen En er is niets dat ongedaan blijft Check homeboy loud C. Het is die liefde die ons aandrijft In tweedelig pak Boxershort op tintjas Ik blijf plakken alsof dit een soort bedrijfsborrel was Maar bezoekjes en contacten, yo, die doe ik morgen pas Koester mijn netwerk, de schimmel De schimmel op de afwas ik pak er nog een bord bij, die een vettige damp. En zelfs mijn rijm schijnt, duurzaam als een blinkende ledplan Niet dat het irriteert man, ik zit in de vegeteerstand Zelfs de punchlines gaan, voor de minste weerstand Ik heb even niets te doen, ik heb de hele week daar, Ik laat de vast staan, leg er nog een bord bij na tot vijf in de dag, tot avonds laat Schrijf een tekst over liefde En in die nergens overgaat Heb even niets te doen Ik heb de hele week vrij Ik laat de afwas staan Lekker nog een bocht bij Slaap tot ver dag Maar niet tot avonds laat Schrijf een tekst over liefde En in die nergens overgaat is een week geleden dat ik me irriteerde aan mijn doelloos vegeteren Wat ik toch eens af moet leren Want de tijd was gekomen het passieve om te keren Om actief te worden en wat ik dacht en creëerde Weer eens op de biet te bouwen Ik moet die flow vertrouwen box, box, Klim zoals met Ali in de touwen Want die klok blijft tikken en ik hoef me niet te scheren Postzegels likken en het wereld Opnieuw proberen, wat ik begonnen heb, moet ik toch eens af gaan maken Wat ik verzonnen heb, doet al die slapers ontwaken Uit een middelpunt, dat is waar ik aan dag Zet je nulpunt energie om naar vliedende kracht Breng de fysiek tot leven Om luiheid op te geven Zodat de woorden gaan lopen Ik ze aan elkaar kan knopen Want ik heb niets te doen En wil mijn tijd niet verspillen Dus ik maak weer een muziek En wil er zwaar aan gaan tillen. Heb even niets te doen Ik heb de hele week vrij Ik laat de afwas staan Leg er nog een boot bij ik Slaap tot ver in de dag mijn iets tot s'avonds laat Schrijf een tekst over liefde. Eén die nergens overgaat Heb even niets te doen Ik heb de hele week vrij Ik laat de af was staan, Leg er nog een bood bij Slaap tot ver in de dag Maar wie zo s'avonds laat. Schrijf een tekst of een liefde Eén die over overgaat